Van twee uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De brandveiligheid in een aantal Nederlandse gevangenissen schiet tekort. Dat blijkt volgens het ANP uit interne controles van de dienst justitiële inrichtingen. Zo ontbreken geregeld calamiteitenplannen en duidelijke afspraken met de brandweer. De dienst justitiële inrichtingen zegt dat de acute problemen zijn verholpen, maar oud-voorzitter Van Vollehoven van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is bezorgd. Na de Schipholbrand in 2005 zou er weinig zijn verbeterd. Het drie dagen durende staakt het vuur in de Syrische stad Aleppo is gisteravond abrupt geëindigd. Er waren in en om de stad zowel grondgevechten als luchtaanvallen. Rusland had de wapenstilstand uitgeroepen samen met het Syrische regime. Het was vooral bedoeld om noodhulp de stad in te krijgen en inwoners en rebellen de gelegenheid te geven de stad te verlaten. Het is onduidelijk of daar iets van is gekomen. De PvdA gaat de komende twee maanden vier debatten organiseren tussen de kandidaatlijsttrekkers. Er zijn inmiddels meerdere kandidaten, behalve de huidige fractievoorzitter Samson, vicepremier Ascher en Tweede Kamerlid Ishak Monash, zijn er ook nog enkele ontevreden partijleden die met hun kandidatuur de koers van de PvdA willen veranderen. Op de weg tussen Lunteren en Barneveld zijn vanochtend bij een frontale botsing tussen een taxibusje en een auto tien mensen gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland kwam de auto door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht. Een tegemoetkomend taxibusje met acht inzittenden kon de wagen niet meer ontwijken en sloeg door de botsing over de kop. De meeste mensen raakten licht gewond, één persoon moest naar het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuidoosten, is de mist hardnekkig. In de rest van, de land, van het land wolken en nu en dan zon. In het noorden kan een buitje vallen. Er staat weinig wind en het wordt ongeveer 11 graden. Morgen bewolkt en vooral in het zuidoosten kan het een tijdje regenen. Het is dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A9 Amstelveen-Alkmaar richting Alkmaar... 5 kilometer tussen Raasdorp en Knopend Velsen... er staat een kapotte auto, de rechte rijstrook is dicht... en de vertraging is ruim 50 minuten. Op de A9 alkmaar Amstelveen gaat het langzaam tussen Beverwijk en Knopend Rotterpolderplein. Tot zover de verkeersziening. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 The shaking Zondagmiddag bij CFM Jordan de Clash, en Rock de Kersba? Ja, zo dadelijk het Zalvoorts nieuws in het kort. Er gebeurt niet zoveel, hè, Albert-Jan? Hé, nee, het is een kalm zetje. Ja, het is een kalm zetje dit weekend, maar we hebben wel het een en ander te melden. Dus blijf daarvoor luisteren naar de Zalvoortse radio. CFM Zalvoort, 24 uur per dag op radio en TV. En nu Frans hier is Ella Ella. Comme, comme un sourire, Peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs Quel geste esquisse dans ton toi Vandaag is het heerlijk weer voor een strandwandeling. Lekker het zonnetje op je bol en dan uiteraard wel een radio meenemen. Wil je deze ook oh nog heerlijke muziek, Franstalige muziek van Frans Gaal en Ella Ella. Nou, we zeiden het net al, vandaag niet veel zelfs nieuws, maar je hebt wel het een en ander te melden albert -Jan. Ja, allereerst verscherpt toezicht Huis in de Duinen. Op 31 augustus heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een derde bezoek gebracht aan Huis in de Duinen.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 Je weet wat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 Terwijl ik nu alleen maar denk aan, ah, ah, ah. want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je moet. Je weet wat ik voel Jij klikt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ei, Ik neem je mee, ei, ei, ei, ei. Ik neem je mee, ei, ei, Ik neem je mee, ei, ei, ei, ei. En dat was hem, de zinger van Gerspardul. En ik neem je mee. Vier, fijne zang, spoedsel.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 Uh, make your laser and uh, light it up. And it is the Dexy's Midnight Runners.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 Dear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 Kijk eens aan, dus ja, jouw ja. humor is weer goed. Nog wel. Oké, okay, <laughs> nou zijn ze dadelijk naar nou, huis weer van drie uur, zijn we er nog twee uur lang graag tot zometeen. meteen. All in my day as if it was the last, in my day as if it was no best. Doen it all night all summer, Doen it door.